Welkom bij deze geleide meditatie Innerlijke balans Mijn naam is Caroline van Linde. Gaat u rustig zitten Of liggen En probeer u te ontspannen Haal diep adem via de neus Hou het eventjes vast en blaas het weer diep uit via de mond. Voel zo bij iedere ademhaling langzaam uw spieren steeds meer ontspannen worden. Neus in en blaas het via de mond uit. Als je te verbeelden met het verhaal dat ik je vertel, dan neem ik je mee voor een innerlijke reis. Je loopt langs een drukke weg. De auto's razen langs je heen. De benzinedam slaat tegen je aan. Niemand ziet je gaan. Je voelt je niet lekker en heel alleen. Je loopt langs een muur. Je ziet een poortje. Het poortje ziet eruit zoals jij dit zelf wilt. Is het een houten poortje? Of een ijzerpoortje? Misschien wel een poortje van bloemen? Of van kleuren? Bedenk het zelf maar. Je opent het poortje en loopt daar doorheen. Je komt in een mooi bos. Vanaf het poortje loopt een pad. Begroeid met mos. Dieper het bos in. Je loopt over het pad... En hoort de stilte in het bos. Je hoort de vogeltjes fluiten. Een ouw roepen. En een specht klappen tegen een boom. Je ruikt de frisheid van het bos. De geurende planten en kruiden. Je ruikt de heerlijke geur van een citroenstruik. De geur vult je lichaam. De verte hoor je stromend water. Je loopt erop af. En plots sta je voor een snel stromende rivier. Langs de rivier staan bomen. Je zoekt erin uit en loopt er naartoe. Voor de boom ligt een prachtig grasveld. En je hebt een mooi, heel mooi uitzicht op de rivier. Je gaat zitten met je rug tegen de boom. Je voelt de trilling van het water helemaal door je heen gaan. Het geeft je een gelukkig gevoel. De zon. Kijk. De zon schijnt door de wolken. En door het opspattend water wordt een regenboog zichtbaar. De kleuren vallen één voor één voor je voeten en je voelt ze door je voeten heen stromen. Van je voeten naar je onderbenen, je heupen, je buik, je borst, je armen en je schouders zo door naar je hoofd vloeien. Voel de kleuren in je vloeien om je chakras te versterken. Krijg je eerst de rode chakra. Dat is de wortelchakra. Je mag er fysiek zijn en je thuis voelen in je situatie. Dan, dan komt de oranje chakra. Ook wel de heilige been chakra. Je gevoelens en seksualiteit op peil houden. Dan komt er een gele chakra. De zonnevlecht chakra. Dat is voor je ego en identiteit, je eigen waarde, macht, voor jezelf opkomen. Dan een groene chakra, de hartchakra, je liefde, aardig zijn, zelfliefde. En dan gaan we naar een blauwe chakra, de keelchakra, voor je zelfexpressie en het praten. Dan gaan we naar een paarse chakra, de voorhoofdchakra of ook wel de derde oog genoemd. Dat is voor je intuïtie, je verbeeldingskracht of inzicht. En als laatste een violette chakra, dat is voor je wijsheid en zijn met de kosmische wereld. Je bent nu gevuld met alle kleuren en alle kleuren samen. Vorm een wit licht. Leg je handen met de handpalm naar boven. Op op je benen. Stuur iets van dit wit licht naar mensen die het moeilijk hebben, het niet meer zien zitten. Stuur hen ook iets van je liefde. Stuur iets van dit witte licht. Naar de mensen die nu in vredeoorlogen leven waarbij er moorden worden gepleegd, hun huis, familie of vrienden verliezen in deze nutteloze oorlog. Vragen alle engelen, de aardse engelen, de vorsten, de machten, de krachten, de heerschappijen,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 stuur iets van het witte licht naar een persoon waar je van houdt vraag aan je geleide of je een kleur mag sturen die deze persoon momenteel nodig heeft en zie deze kleur een brug slaan tussen jou en degene die je lief hebt het geeft jullie beiden een heerlijk en een dankbaar gevoel Laat de kleur heerlijk tussen jullie vloeien. De persoon dankt je en je verbreekt de brug. Je voelt je voelt je ontspannen en dankbaar. Alle negatieve gevoelens zijn weg. Je staat op en kijkt. Kijk nogmaals naar een mooie regenboom, die prachtig door de waternevel schijnt. Je draait je om en loopt terug naar het bos. Eenmaal door het bos loop je terug naar het poortje. De vogels begeleiden je. En kijk, kijk, daar komt een eekhoorntje. Deze loopt met je mee. En kijk eens daar, een konijntje. Die staart je maar aan. En een ree. Die huppelt naast je. Bij het poortje aangekomen, open je het poortje en stap er doorheen. Je bent weer terug in de hectische stad. Er is... Er is zeker iets veranderd. Open jij dat? De drukte van de stad raakt je niet. De mensen lachen naar je toe. Je hebt een lekker gevoel. Je voelt je gelukkig. Let wel... Dit poortje is van jou. Niemand kan dit poortje openen. Immers jij hebt dit poortje bedacht. Alleen jij. Je kunt hier komen wanneer je wilt. Wanneer jij je niet lekker voelt. Of zomaar. Doe maar wat jij wil. Luister vooral naar jezelf. Weet dat altijd iemand achter dit poortje klaar staat. Om je te leiden. Op jouw weg. Vond, en dat u deze vaker gaat gebruiken. Kom nu langzaam op je eigen tempo terug naar het hier en nu. Wiebel met je tenen. Voel je onderbenen. Voel je knieën bovenbenen voel je dijen voel je heupen voel je borst wiebel met je armen wiebel met je vingers voel je keel schraap een keer adem eens diep in Weer uit. Strek je maar eens lekker uit. En open je ogen. Wanneer jij er aan toe bent. Thank mm -hmm. you.